De verliezers van de strijd om de topsportlocatie voor schaatsers gaan in beroep tegen de keuze van de KNSB en het NOC NSF voor Almere. Zowel het transportium Zoetermeer als Tialf in Heerenveen legt zich niet neer bij het besluit. De Friese commissaris van de koning Joritsma noemt het een historische vergissing. Klanten van KPN die de afgelopen week niet mobiel konden bellen in Frankrijk komen in aanmerking voor compensatie. KPN heeft een schadeformulier voor particuliere en zakelijke klanten op zijn website gezet. KPN klanten konden in Frankrijk en Monaco dagenlang niet mobiel bellen, sms'en en internetten. KPN gaat een vergoeding betalen als mensen aantoonbare financiële schade hebben geleden. Het weer, er trekken lokaal stevige buien over het land, soms met onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon en met 29 graden is het broeierig warm. Dit was het nos shot Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan twee files op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen in MNES en Bunschoten. -V. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM ZFM met nu ZFM luncht en hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab oh, okay. ditmaal speciaal voor hoger personeel van grote bedrijven <tie> Goedemorgen, luisteraars. Staat u al een klaar? De eerste oefening. Plat voeten stevig op de grond. We beginnen...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 zakt af. Zo, even goed doen hoor. Oh, dat uh, gaat zo niet. Kan ik het niet horen. Oké, okay, wat zijn we nou? Oh ja, uh, Treasure was dat. Van Bruno Mars. Een geweldige plaat. En uh, lekker een beetje... Ja, het verwijst uh, in een heleboel opzichten naar een oude plaat van Michael Jackson. Dat wel. Maar goed, maakt het uit. Het swingt. En het is lekker. En daarvoor hoort u cursief dat fantastische radioprogramma uit de jaren 70 van de KRO. En um, ja, die, die fragmenten die blijven gewoon leuk. Dat is zo gek. Dit was dus de oogontgymustiek. En als je dat verhaal hoort, dat klopt nog steeds. Het is typisch voor alle managers van tegenwoordig. Van die, van die ellebogenwerkers dat, dat, dat kan nog steeds. En die tekst is 30 jaar geleden. Is nou langer. 43 jaar geleden ongeveer. Zoiets. Ehm... Um, Goed, en we gaan lekker door, dames en heren. Uh, de, u hoorde het al in het nieuws: de, de etappe van vandaag is afgelast vanwege het dreigende noodweer. En inderdaad, als je op uh, de buienradar kijkt, dan uh, hangt er ons wel iets boven het hoofd. Er zou, uh, wat ik straks al zei, nu ongeveer een bui uh, boven Zandvoort los moeten barsten. Maar ik denk dat dat nog even meevalt. Het is wel donker. Maar het is nog niet zo dat je denkt van, oké, okay, het host. Nog niet. Maar ja, wie weet komt het. En we uh, weten, we blijven eens antwoord tot het droog is. <lacht> Albert zegt al, als het straks daar plant om twee uur, gaan we nog een uurtje doen. Maar ik vind het goed hoor. Maakt hij het uit. hè, toch? Hé, hey, uh, ja, wat wij je zeggen? Oh, jouw microfoon. Daar was ik weer. Ja, ja, gezellig, ja gezellig. Sorry hoor, ik had zijn microfoon niet Nee, dat gaan we op, echt doen hoor. Als het uh, twee uur noodweer is, dan uh, voor de vaste luisteraars gaan we gewoon een uurtje door. Ja, tuurlijk. Maar zitten we Shors niet in de weg dan? Nee, Shors plant non-stop in, want die heeft andere afspraken. Ah, ja, die heeft andere afspraken. Maar wij gaan door met de, de ochtendgymnastiek. Gaan uh, we door met de ochtendgymnastiek. Gaan we gewoon lekkere muziek draaien tussen twee... We kunnen ons het schelen, joh? we zijn er nou toch. We zitten hier toch lekker gezellig. En we zitten hier oké. Okay. En uh, neem gerust je moeder mee. En weet ik dat. Nou, niet al lang lullen. Wat, wat had je voor leuks uitgezocht, Nou, Albert? zet de knop maar op. Ik heb, open. Ik heb hem open gezet. te Laat. <laughs> druk, druk, druk. Ja, ik heb het ook zo druk hier. Ach, ach, ach. Ja, ja, ik zat iets te zoeken en dat kon ze gaan niet vinden. Dus nou ben ik te laat. Maar goed, het maakt niet uit. Ik heb, altijd... ik heb altijd op het klaar staan. Dat is goed. wel. de Groot, wonderkind van 50. Een bleek Titaantje, zo'n veel te bij je broer, wiens lere poëzie de crisistijd wat zeer naar hoger idealen en mensen.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 die het vuur weer deed ontwaken, hij wou de ondergrond als held. Hij zou de vijand wel eens goed weten te raken met de bezieling van zijn literair geweld. Het concentratiekamp van mij nog te boven, maar in die jaren had hij toen al lang niet meer. En alles waar hij ooit in kon geloven was verpletterd met de kool van een geweer. Zoiets waar geen eer mee kon behalen. Maar zijn debuut was niet meer vatbaar voor herhaling. En als zijn nieuwe werk werd door geen mens gedaald. Hij heeft nog jaren eenzaam drinkend zitten wachten. In een hoekje van de kunstenaarssociëteit. Waar de jongens nauwelijks om een grappen lachten. Maar een biertje of een borrel kon hij altijd aan zijn kwijt. Ze hebben hem op zijn kamertje gevonden. Met een brief. Was schreven ze dat ze waarderen konden, en hij kreeg een stukje in vrij Nederland. toch wel. Het ging inderdaad over, ik weet niet meer precies over wie het ging, dat heb ik wel geweten trouwens, maar het ging inderdaad over iemand die, uh, ja, een schrijver die uh, ja, ja, eigenlijk de, in het begin van zijn carrière een mooie dingen schreef, later niets meer geworden is, ja, en toen uh, zelfmoord gepleegd heeft, uh, omdat het allemaal toch niks meer werd. Hé, hey, um, we hadden het net uh, over die, crins, over, die uh, over die, hoe heet het, die Chibi-Checker, hè? Ja, de twist. Ja, en, en toen zat ik te denken... Je... Is dus hetzelfde intro? 737, coming out of the sky, ik heb straks begonnen met Jubi Checker en dat intro, toen zat ik echt op het verkeerde been. Ik denk, of ik stond op het verkeerde been, ik zat er niet op hoor. Maar ik stond op het verkeerde been, ik denk, dan krijg ik credence. Maar ja. dat intro precies. Het is precies hetzelfde joh. Maar ja goed, dat gebeurde wel meer. Mensen gewoon lekker iets van elkaar leenden, dat mag ook eigenlijk best. Hè? toch? Vind ik wel. Een compleet orkeststudio binnengewandeld hier. Ze konden net plaatsvinden op alle tafeltjes en stoeltjes. Nou, dat is, kon het gasthuisplein niet, want nu wel. Nu hebben we gewoon een compleet orkest hier zitten. <laughs> kan hier gewoon in deze ruimte. Awake, oh, dit is Aerosmith. Why'd you smile? en de reporter Joop van West nog in de uitzending. Regent het nou al eigenlijk? Nee, hè? nog steeds niet. Nee, het is nog steeds droog hier. Je... Het dreigt, het dreigt. Ja, het dreigt wel, maar het zou al lang regenen volgens de berichten... maar dat is helemaal niet zo. Wist je ja, trouwens, eh, Albert Jan, dat het vandaag de verjaardag van Mick Jagger is? Uh, nee, maar dat heb je bij nu. Ja. Oh. Het is vandaag de verjaardag van Mick Jagger... Hij is vandaag 70 geworden. Nou, dan vind ik dan mag je wel even een mooie plaat van de Stones draaien. Happy birthday, Mick. Full to cry. When I come home, baby. And I've been working all night long. put my daughter on my knee. And she said, Stones natuurlijk. Nog steeds op tournee en zo. En het klinkt ook nog steeds goed. En dat vind ik altijd zo knap. Hè? Ja, Die oude rotten die zijn dan nog wel een beetje aan het rokken. En die hebben fantastische concerten gegeven. Onder andere in Hyde Park in Londen. Dat hebben ze ook in 1969 al een keer gedaan. En dit jaar deden ze tijdens hun 50-jarig jubileum nog eens een keertje dunnetjes over. En uh, nou ja, het, was nog steeds, het is gewoon nog steeds goed. De Stones. Ja, zo is dat. Um, straks als Joop gaat, dan doen we nog een van de Stoons, omdat Nick jarig is. Nou, zo zijn we ook weer. Maar we gaan eerst eventjes uh, ja, naar Joop. Nieuws uit Zandvoort. Van onze razende reporter Joop van Es junior. Ja, ben je er? Ja, gefeliciteerd met uh, verjaardag. Ja, jij ook, hè? 20 jaar alweer. Wat is, jouw wat is jouw favoriete Stones nummer? Ja, ja, ja, ja. Ik heb er een paar, eigenlijk. Ja? Uh, uh, maakt mij in principe niet uit, maar... Ik vind met name het nummer wat, hij met, uh, wat Mick Jagger met, uh, Bob, met uh, David Bowie heeft opgenomen. Dan kan ik even niet op zijn naam komen. Oh ja, Dancing in the Street. Ja, ja. ja, dat vind ik, vind ik super. Oké. Okay. Dat vind ik echt geweldig. Nou, geweldig. Ik zal kijken of ik het nou. voor je kan vinden. Zo <laughs> maar goed, vertel. Wat heb je voor leuks van ons? Voor deze... Nou, we gaan, we gaan het een heel mooi weekend in. In ieder geval qua evenementen. Of het deer mee wil merken. Dat is een tweede. Het, het, het druppelt nu. Het regent niet hard. Er was wel het eind voorspeld. Maar we hebben natuurlijk komende zondag het Amsterdam Beach Festival. Ja. Daar is eigenlijk in tweeën, want uh, de organisatie die de, de muziekfestival's organiseert in Zandvoort, die noemt het het Amsterdam Zandvoort Festival en de VGV, die noemt het Amsterdam Beach Festival, maar het komt op hetzelfde neer. Ja. Er is alles en nog wat te doen op de, in de paviljoens in het dorp. Noem maar op. Um, uh, een van de mooiste dingen vind ik eigenlijk uh, dat uh, Sky Radio die uh, komt naar Zandvoort toe. En die gaat uh, uh, op het strandgedeelte voor de rotonde, uh, hebben ze daar een show. En dat heet de uh, Summer Sing Along. En uh, ja, um, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar er zou een mystery guest komen. Nou, ik weet wie het is toevallig. En ik mag je annonceren dat uh, zondag naar Zandvoort komt Ben Saunders. Niet echt oh. mijn favoriet, maar uh, bij een heleboel mensen staat je heel hoog aangeschreven. En uh, die komt dus als mystery guest naar dat uh, uh, Sky uh, Radio uh, Summer Sing Along. En uh, uh, daar komt ook nog, heel leuk denk ik, goed voor Zandvoort, uh, de, het shownieuws van SBS6 naartoe. Mag okay. ik ook niet vertellen, maar ik doe het lekker toch. Ja, we zijn gewoon eigenwijs, joh. Doe het gewoon. Ja, natuurlijk, oké. Okay. Maar goed. Dat zijn er in ieder geval 21 locaties waar het een en met dat festival aan de hand is. Er zijn uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15 strandtenten die daar, hoes, uh, moet ik natuurlijk zeggen, tenten hebben we niet meer, die daar aan meedoen. En de rest zit in, in, in het dorp. En het gaat van een, een, een, een, een meet and greet met uh, Dorian van Rijsselbergen, de Olympisch kampioen uh, plankzeilen. Dat gebeurt bij de spot tot aan uh, uh, allerlei optredens van Amsterdamse artiesten met, met, met accordeonisten, noem maar op, van alles nog wat gaat er in het dorp gebeuren. Uh, Rosarito op de Grote Kocht heeft uh, diverse modeshows. En ook BKZ, uh, de naar Kunstenaar Zandvoort, die geeft een demonstratie van buitenschilderen bij de Bzzzhalte. En dat is uh, natuurlijk uh, in het Boven -Davis Um, diverse podia zijn er in Zandvoort Waar je tot, tot in de late uh, uurtjes uh, kunt genieten Onder andere in de, op het Gassersplein, het Dorfsplein, Haltestraat. Uh, daar is Amsterdamse uh, live muziek Dat begint om 4 uur en dat is rond 11 uur afgelopen Dus dan kan je genieten van allerlei soorten muziek um, Ik weet niet wat ik er nog meer over moet vertellen Denk, Ja oké, okay, Vogels, dat vind ik ook nog wel apart uh, Vogels, uh, strand en vogels die uh, heeft een uh, Zuid-Amerikaanse sfeer omgetoverd. En die uh, gaat live met de band Aqua Bajo. Uh, en heeft even een oesterproeverij op het terras. Leuk, denk ik. Ik denk het ook, ja. Ja, dan hebben wij in ieder geval uh, dus op zaterdag ook nog een uiteindtanden te doen. Nou, uiteindtanden in ieder geval uh, een, een groot feest. En dat wordt uh, gegeven bij uh, Beach Club Ries. Dat is aan de Noordboulevard en de Boulevard Barnaar. Dat is eigenlijk voor 25-plussers. Daar wordt uh, dance muziek gedraaid van uh, zeg maar, uh, 1980, 1990 is in die geest. En dat, dat begint om uh, 9 uur. Dat is niet gratis, daar moet je een entree voor betalen. Maar dan kun je een hele leuke avond beleven bij uh, Disco Dance 25+, plus bij Ries Beach Club. Dan hebben we op zondag ook nog uh, een sportief gebeuren. En dat is een SUB Challenge. Een SUB, dat staat van... Uh, uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen. SUB is paddelen... Uh, Staand op een, op een boord. Stand-up peddling, laat ik het zo zeggen. Dat is bij de watersportvereniging. Dat begint. Dat is een, een, een, Nederlands, een deel van het Nederlands kampioenschap. Dat begint om 9 uur en het eindigt om 5 uur. En er zijn twee klassen in. Dat zijn de amateursklassen en de jongens die, die echt, uh, uh, jongens en meisjes ook, die er behoorlijk in bedreven zijn. Die uh, moeten zelfs een, een behoorlijk parcours afleggen. Die moeten ook een stuk met een board en een pedal over het strand rennen. En dat moeten ze dan vier keer doen. Uh, in elke ronde één keer. En het begint maandag begint de opbouw van het uh, Zandsculpturenfestival. Het EK in Zandvoort. En dat is uh, op het Padhuisplein uh, bij het casino, zeg maar. Daar komen een x-aantal beelden weer te staan. Die worden vanaf maandag gaan die opgebouwd. worden. En in het centrum zijn er ook nog het eindtanden. Dat, uh, dat, uh, ja, dat gaat weer een geweldig mooi gebeuren worden. En ik hoop in de hemelsnaam dat de vandalen onder ons een keertje met de handen ervan afblijven. Want het is nu wel een paar keer verkeerd gegaan. We staan nu bij de ingang van Zandvoort twee van die sculpturen. Prachtig mooi gemaakt. Maar die zijn al een paar keer. Ja, eigenlijk door Van Dalen En dan nog één ding Dat is komende woensdag Als ik het goed heb Want dan is het volgens mij de 31ste Dat heb ik dus goed uh, Dan is er uh, uh, uh, S'avonds van uh, 8 tot 10 een, een, een muziekoptreden In het muziekpaviljoen Op het uh, Plein Van het Zomerkest Nederland Nou Ruud, we kunnen van alles nog wat doen Denk ik dit de komende weekend Nou, als we maar goed blijft hè nou, we, uh, dat, nou is heel dat is een hele Het is een hele Het is nu uh, droog. Ik zie ouders erbij rijden. Die hebben geen rijtenwissers meer aan. Nee, ja, het, het, is droog, uh, het zou goed. dreigen, maar uh, er is nog, nog weinig gebeurd. Nou, nou, uh, het, it, het heeft gedreigd, echt waar. Ja. Maar het is uh, over en uit. We gaan lekker uh, genieten. Oh, wacht even. is nog één ding. Ja. Vanmiddag is nog tot vijf uur het Sante Kraampie. Sante Dat is het slot uh, evenement van... Uh, de uh, recreatie. En dat is op het Draadhuisplein. Dat duurt er drie uur. Daar kunnen kinderen allerlei leuke dingen doen. Kost drie euro. Krijgen ze allerlei zaken voor. Uh, uh, gewoon even gaan kijken is ook leuk. Fotootjes maken, heel leuk. Allemaal kinderen die ze daar echt een plezier hebben. En een dag van hun leven. Oké. Okay. Nou, we zijn er weer door hè? Ja, ik denk het wel. Is genoeg of niet? Ja, we gaan gewoon nog even genieten van de stones en van het weer. Allemaal ja, goed, Jussi. Dankjewel. En hey Joop, hartstikke bedankt hè. Graag. Doei. Hoi. Hoi. een van mijn persoonlijke favoriete Stones-nummers Ik vind dit hem nog altijd te gek noemen. 1972, Rolling Stones, Exile on Main Street. Van dat album kwam dit af. Toen de tijd als single de opvolger van Brown Sugar, weet ik nog. Ja, en het is de... Het is vandaag de 70ste verjaardag van Mick Jagger, dames en heren. Ja, Daar moet je toch wel even wat aan doen. Ja. Dat, dat moet je toch even, wel even memoreren, vind ik dan, zo'n man. Ja. Oh, dit moet even... Ja, dat moet ik even afwachten, een momentje. Ja, dat, dat, even volkletsen. Dat, oh, dat kan al, dat kan al. Huppa. Nou, speciaal voor Joop. Had ik hem beloofd, dus daar komt-ie. Jagger en Bowie. Ja! Hey! We hebben in de tijd opgenomen ter gelegenheid van uh, Live Aid, 1985. Oh ja, dat was speciaal voor Joop. Was dit het uh, fantastische nummer? Uh, Dancing in the Street van Mick Jagger en David Bowie. En uh, we gaan even door met nummer 1 hietje. Wake me up, Havici. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart.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 Vichy. En uh, dat liedje dat, uh, dat was getiteld... Uh, hoe heet het ook weer? Oh ja, Wake Me Up heet het. Ja, dat was hem. Wake Me Up. <laughs> Wake Me Up. Nou, eens kijken of dit wel de goede is... van het liedje wat wij graag wilden laten horen. Ja, dit ja. is hem. de ja. Hunters met Jan Akkerman. This is by. Erbij, hè? Dat, uh, dat net dat hoort erbij. Oké, okay, uh, Jan Akkerman met, een van zijn, met zijn eerste bandje begon als uh, Johnny and the Cellar Rockers. Uh, en hij had toen ook al plaatjes gemaakt. Onder andere een cover van uh, All My Loving van de Beatles. Uh, maar dit was een hele grote doorbraak voor ze. Russian Spy and I. Jan Akkerman en de Hunters. Uh, ja, het hangt nog wat leuks geloof ik. Hè? Ja, ik heb, uh, ja wat, wat dat betreft is het wel leuk. Die, ja, het zijn klassiekers, maar het, ze, blijven ook, ze blijven gewoon goed. Ja. En uh, vandaar. Oh, dat is wel een hele mooie ditje. Yep. <laughs> ja, Foreigner. I want to know what love is. I've got to take a little time. A little time to think things over. between the lines In case I need it when I'm older Een koortje erachter en zo. You show me. Foreigner de bent natuurlijk bekend van Cold As Ice en zo. And A Girl Like You hadden dus ze ook nog. Dit nummer heet I Wanna Know What Love Is. Love Dat weten wij toch wel, Albert-Jan? Yep. Wij <laughs> weten het wel. He, wij ja, weten wat lief dit is. blijft een prachtig nummer, dit. Ja, blijft het ook. Het is gewoon te gek. Heerlijk. Ja, je zou kunnen zeggen, we hebben zeeën van tijd. Maar dat is niet zo, hoor. Want we zijn aan het eind. Ja. Twee uur zand voor het lunch zit er alweer helemaal op. Gelukkig is het droog gebleven. Wat is niet er wordt te veel gezegd. Iemand die luistert. Ik wil met je weg naar een plek zonder woorden, geen regen, geen spij. I uh -huh. We moeten er helaas uit, uh, Albert. Het is weer gebeurd Ik heb de tranen in de ogen. Jij ook al. Oh, oh. Oké. Okay. <laughs> nou, Zalvoort, bedankt voor het luisteren. Dit was uh, ZFM Lunch voor deze vrijdag. Wij zijn er weer aanstaande maandag. Toch? Ik zou zeggen. Ja, dan, maar dan heb je je charmante weer. Teken, ja, dan toch? is het alzit de weer. Gezellig. Oké. Okay. Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Bij het treinongeluk vielen ook 130 gewonden. Van hen liggen er nog 83 in het ziekenhuis, 33, 32 zijn er slecht aan toe. De Italiaanse politie heeft 116 mensen aangehouden in een groot onderzoek naar maffiapraktijken. De meeste zijn aangehouden in de zuidelijke regio Calabrië, maar ook in Rome werden mensen opgepakt. Onder de arrestanten zijn behalve leden van de maffia ook politici, advocaten, artsen en ondernemers. Ze worden verdacht van moord, drugshandel, corruptie en grootschalige fraude. Het zevenjarige meisje Sofia, dat sinds woensdag vermist werd,